Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Burgemeester Avotale van Rotterdam stelt voor om gemeentewiet te kweken. Zodat hij de criminaliteit en de overlast rond koffieshops aanpakken. De speciale stichting moet wat hem betreft toezicht houden op de legale wietplantage. Ergens op een industrieterrein. De productie mag niet groter zijn dan de vraag van de deelnemende koffieshops. Verkoop aan derden is verboden. De burgemeester wil het plan op donderdag bespreken in de gemeenteraad... en het daarna voorleggen aan minister Opstelten. Het dodental van de aardbeving in het midden van China is opgelopen tot boven de 100. Er zijn tot nu toe 2200 gewonden geteld. Het epicentrum van de aardbeving lag ruim 100 kilometer ten westen van de miljoenenstad Chengdu... de hoofdstad van de provincie Sichuan. De beving had een kracht van 6,6 op de schaal van Richter.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 Voor driekwart van de Nederlanders staat de monarchie niet ter discussie. Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van Trouw. Mensen hebben veel meer vertrouwen in het koningshuis dan in de politiek. 73% van de mensen heeft vertrouwen in koningin Beatrix en 67% in Willem-Alexander. De politiek scoort maar 12%. Het weer volop zon, het blijft overal droog, alleen in het zuidoosten wat meer wolken. Het wordt 10 tot 12 graden, op de Wadden wat kouder. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan geen files en er zijn voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent dat er niet op snelheid wordt gecontroleerd. Simpelweg dat de politie geen controles heeft aangemeld voor vandaag. Tot zo over de verkeersinformatie.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 Don't sing or dance And you don't walk Long as I can have you here with me At my travel be Forever in blue jeans, yeah You're kind sweet It ain't nothing next to baby's dreams and If you'll pardon me I'd like to say blue jeans. Yeah. Yeah. Blue jeans, yeah. Ja, Neil Diamond forever in blue jeans. En we zijn weer terug voor de tweede helft van Goedemorgen De Tweede helft wordt gespeeld met Ben Zonneveld en Don de Riber. En we gaan zo praten met uh...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 Uh, ja, we hebben uh, nagekeken over een paar opties van locaties. Dat is het uh, oude strandhotel, daar beneden, De, verdieping. Uh, de, de stationshal, dat zijn allemaal goede, mooie grote panden. De voorbeelden ervan, ja, dat, voorbeelden. dat hoeft er niet per se te nee, worden. Nee, nee, zeker niet. Er zijn ook nog wel andere opties. Als er maar, maar ja. ramen zijn. <laughs> ja, precies. Je zegt als er maar ramen zijn. Om naar buiten te kijken. Ja, nou ja, dat, dat is wel opener allemaal. En voor iedereen ja, ja. eerlijker. En voor de jongelui ook, dat je niet weer opgesloten wordt in een hok in een bushokje.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 de, de, de, de brief, hè? Is die naar het college gegaan? Uh, ja. Ook naar alle raadsleden? Ja. De is, daar, is daar al respons op? Uh, nee, ik heb alleen een brief gehad dat ze naar binnen gekregen. Ja. binnengekregen. Ja, die is van de gemeente? Ja. Die krijg je uh, standaard na 14 dagen. Maar waar het mij om gaat, en we hebben uh, in het vorige uur al een aantal uh, keren over politiek gesproken, dat je schrijft een brief naar de fractievoorzitter, neem ik aan. Nee. De burgemeester en wethouders? Alleen de burgemeester en wethouders. Oké. Okay. Uh,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 dus daar zitten we ook wachten gewoon. Maar we horen er weinig van. En we gaan er zelf achterheen. Maar dan krijg je eigenlijk nog even niemand te pakken. Omdat pluspunt heeft altijd een jongere werker gehad. Die ja. zit in het budget. Ja, maar ze daar. zijn een, nieuw, uh, een nieuwe. Aanzoeper. Een nieuwe hebben ze gezocht al. Die is nu aangenomen. Ja. Zou Pluspunt ook een locatie kunnen zijn? Nee. Want daar is over gehad. En met de jongeren ook. Uh, het is te ver naar één kant toe.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 Maar er zit dus wel beweging in, begrijp ik ja. het. De gemeente heeft niet de starre houding van... Sorry, nee, geen geld, niks. Nee, ik ben er overtuigd dat we dit voor elkaar krijgen. Ja. Maar ja. we moeten een geschikt pand vinden. En daar moet een budget aan hangen, een jaarlijkse subsidie. Ja. Die dekt de huur en de exploitatie van die ruimte. Ja. En de begeleider, de salariering. Ja, de nou kant. ja, ik zeg op mijn beurt van... Kijk, verkoop, we verkopen onze drankjes goedkoop. Ja. Uh, dus daar kan ik ook mijn winst uit halen ja. over het hele jaar.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 dus ze kunnen niet naar het café. Ja, om één drankje te nemen, dan moeten ze binnen een half uur weg. Want geen één café pikt het dat een jonge daar nee. zit de hele avond op één cola. Nee, maar zo, laten we het even zo's ja. noemen. Zo'n zo's. moet je ook betalen voor je colaatje of, of wat ja, je ook mag je kan, drinken. Ja, maar kijk, nu moet je twee euro of 2,50 betalen. En dan hebben ze gewoon een blikje voor een euro. Oh, oké. Okay. Want het, het, het, daar het denk zou dan nou. een stichting worden, denk ik, zonder winstmarsje te maken. Ja. Kijk, ze dus hebben allemaal wel een euro op zak of 2 euro. Ja.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 Ja. Dat we pikken er niet op de straat te staan. We <laughs> pikken er niet uh, op straat te staan. Dat nee, vind, ik, ik, vind ik heel vond, goed. Heel ik goed. vond Don de altijd terug bij de botsoudertjes vroeger, maar die zijn er niet meer. Nee, dit is dus niet, meer niet meer maar, nee ja. Of op het raadhuisplein met mijn brommer, bij de vetkuiven. Stond jij bij de Kruijters ja, of bij de Sundaps? Uh, bij de Sundaps. E, maar toen waren we qua jongens, weet je. Vroeger waren we qua jongens en nu noemen ze het gelijk rand jongeren en jongeren niet. Nou, nou dat haalde dus ook rottigheid uit hoor. <laughs> ja, maar dat was toch anders uit het nou, oh. ik, ik kan mij nog herinneren dat er ongeveer 50 grijtlers links en 60 zundels rechts stonden. <laughs> en dan noem dat maar qua jongeren. dat waren ook hangjongeren. Ja, ja, ja. Maar ja, wat, is, de, is... De, de, de wat, wat jij zegt, boy, is waar. De tijd is veranderd. Je moet iets zoeken voor uh, mensen. Uh, we hadden vroeger twee jeugdzozen achter, uh, achter de protestantse kerk. En dat was dan op uh, vrijdag en zaterdag. Uh, jullie zoeken iets eigenlijk voor door de hele week. Ja. En dat. Uh, de nachthuil. Ja. Dat hadden we ook ja. nog. Ja, nu is het, dus het is, het is, niks, helemaal, het is ja. helemaal geen oud probleem. Nee. Maar, nu is maar, er, maar er is niks. niks. Nu is er helemaal niets. Nee. Dat nou, dat is... Als was gaan kost geld. Dat als is de nou ja, ik, de gemeente had zich de bloembakken hier ja. kunnen besparen als ze een andere oplossing hadden gevonden. Nou ja, ja um, we zullen kijken wel aan deze planten erin blijven zitten. En niet door onze jeugd, maar... Nou, het is een beetje te hoog om in te plassen, dus het zal nog wel een tijdje staan. Nou ja, het is, het is, je zegt, en dat gaat mij wel een beetje rinkelen, je zegt niet door onze jeugd.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 Okay, nou, ja. uh, ik weet het voorlopig genoeg. Ik vind het spijtig dat het dicht gaat, want het is toch een uh, behoorlijke ja. functie. Dus ik hoop voor jullie dat er een, een, een nieuwe locatie komt. En ja. we hebben hier een politicus staan die uh, zijn oren wijd open heeft. Dus. Nou, er, er was er net nog één die luisterde ja. ook mee. Um, we gaan het zien, we gaan het horen en we ja, hopen dat je een keer uh, terugkomt met wat positieve nieuws. Ja, dank, dank wel. Uh, Oké, okay, bedankt. Nou wij gaan naar het beloofde land van Boudewijn, de groot land van Maas. -en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 met een kater voorop, daarachter twee konijnen met een trechter rond de kop. En dan de vogels noest aan die leggen blazen heen. Wanneer je het sput dan sneeuwt het op de Eftlandse afding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 in de Groot, Land van Maas en Waal. Land van Maas en Waal. Uh, aangeschoven is Oma Nelly. Ja! ja. Waarom, waarom zeg je dat nou? Nou ja, Oma Nelly is uh, sinds uh, een week weken. of zes. Drie? drie, pas. Oh, drie. Zo snel gaat dat. Uh, van een uh, uh, kleinzoon. Finn. Uh, daarom hartelijk gefeliciteerd. Dank je wel. Ja.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 Waarom staat er niet moeder van Ivo en van Lana? Nou, weet je, ja, weet je mijn kinderen zijn als enige de deur uit. De, van de ja, andere dus ja, niet. We uh, Wij deden dat, ja, omdat heel veel mensen mij kennen door... Nou ja, ik heb twintig jaar natuurlijk de peuterspeelzaal ja. het opstapje gedaan. En nu op de Maria School. Dus uh, we, deden, we zetten dat er eigenlijk bij van, God dat mensen... Hé, hey, die ken ik die van, ken is ik. herkenbaar. Goed. Dus daar bestond dat er. Juist. Bestaat uh, dat er. Jullie zijn uh, samen gaan zitten. Ja. En jullie ja. hebben... Uh,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 bij jullie binnen. Nee, wij, wij hebben de eerste uitleen op vrijdag 17 mei, in het pluspunt van half 10 tot half 12. Um, wij hebben in Zandvoort uh, alle disciplines die met kinderen te maken uh, hebben benaderd, zoals mm. uh, uh, Stichting Jeugd Gezin, alle huisartsen, scholen, kinderdagverblijven, peutenspeelzalen, uh, sportscholen, noem maar op, iedereen zijn wij geweest, hebben een praatje gehouden. Daar hebben we aan gevraagd van, joh,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 En de Die. leeftijd is eigenlijk van nou ja, een kind gaat spelen met een paar maanden tot, uh, uh, tot 12 jaar. Ja. En ook boeken. Dat is ook boeken welkom. Boeken ook? Ja, boeken zijn ook welkom. Oké. Okay. Ja. Um.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 Ook die kant wil ik je op, want de kind zegt natuurlijk ja. al heel van dit vind ik mooi, dat vind ik mooi, ja. dat vind ik mooi. Uh, er komt een ouder binnen ja. en die zegt ik heb een, uh, uh, een dochter van vier. Ja. Wat mag ik dan uitkiezen? Want, nou, want ik zie natuurlijk van alles. Ja. Nou kijk, wij hebben uh, zeg maar plekjes gemaakt van uh, nou je leeftijd. Want ja, wij hebben sowieso zo -zo kinderen en ik heb die ervaring wel met school dat ik wel een beetje weet welk speelgoed...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 and wounded and it ain't what the moon did I've got what I paid for now See you tomorrow Hey Frank Can I borrow a couple of bucks from you to go Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you'll go waltzing Matilda with me. I'm an innocent victim of a blinded alley, and I'm tired of all these soldiers here. No one speaks English and everything's broken and my strength is so keen away to go while Matilda while Matilda. Ja, dan ruil ik de schuif van de cd om voor drie microfoons. Als tussentijds item is aangeschoven Jan Lammers, zeer wel bekend Zandvoorter. Wie heeft er niet met me op gezeten? Ik wel. Dus wij kennen elkaar al. Jan, welkom. Goedemorgen. Wij gaan het over aardappelschillen hebben. Jongen, dat ik nog eens een klasgenoot tegenkom. De wereld van Zandvoort is klein. Ja, maar omdat ik maar zo kort op school ben. In ieder geval heel fijn dat je er bent. Vanmiddag is het aardappelschillen op de Kerkplein.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 voor het goede doel, ja. en het goede ja. doel is uh, de vrienden van die Unicum. Ja. Ja. En ik heb begrepen dat jij daar uh, een soort bescherming van bent.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 En eh, die zijn zo mogelijk nog duurder dan eh, autoracen. Maar eh, zeker veel belangrijker. Hè, dus qua eh, Zandvoort kennen we eventjes eh, globaal gezien. Hoofdzakelijk van het entertainment van eh, strand en circuit enzovoort, enzovoort. En dat is fantastisch. Daar zijn we heel trots op. Maar ja, dat, dat nu Unicum, dat is iets. Daar zouden we eigenlijk best wat trotser op mogen kunnen zijn. Eh, mogen zijn en, eh, en daar zouden we ook wat meer aandacht aan mogen geven. Omdat dat nou gewoon echt heel belangrijk is.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 En dan kan je zandvoort voor ronddraaien uh, om beeldscherm.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 Dus een stukje aandacht aan geven. Oké, okay, Jan, ontzettend bedankt dat je even langs geweest bent. Ook een oproep aan de rest van de Zandvoort: kom vanmiddag naar het plein, het kerkplein. Ja. Uh, een van de organisatoren staat nu achter je, dus stuk uh, bezig. Jan, bedankt en we gaan uh, door naar het volgende onderwerp. We gaan van ik decor het... wisselen. Hè? Alleen, ik krijg het geen ja. niet in, meneer Berenpoot. Zou je misschien op tafel komen zitten? Ja. ja, we vragen Johan Berenpoot had... om de plaats van Jan nu. Uh... Ja, ik had een keurig zedeetje gekregen van uh, meneer Berenpoot. Alleen, ik krijg het niet fatsoenlijk opgesteld. Misschien is dat uh, cursus 2 die je moet volgen. Oh, ja, nou, Johan, jammer. welkom. MG. Moet ik het zingen dan ofzo?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 Gezelschap, dat zijn allemaal beroepsmuzici. Een en ensemble, regel. hè? Een ensemble, hebben ze zich genoemd, want zij zijn allemaal afkomstig uit uh, Holland's Sinfonia. Ja. Wat uh, helaas, tot mijn verdriet, uh, is ingekrompen van 120 naar 45 muziek. Was dat musici's? het orkest wat het tv-programma begeleidde, van die dirigenten? Ja, en, en, en, en Hollandse Fonia speelde ook altijd in Amsterdam bij de introductie in september van het nieuwe culturele oh, seizoen. He, ja. grote tent ja. buiten aan het Ei of Museumplein. Ja, en dat was weer voortgekomen uit een fusie van Noord-Hollands Philharmonische Kerst. Ja. Wat vroeger ook hier in Zandvoort speelde, één keer per ja. jaar. Ja. Ja. Ja. Omdat toen, denk ik, ik weet niet zeker, de gemeente Zandvoort subsidie gaf aan Noord-Hollands Orkest. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, die zijn samengegaan met het Nederlands Ballet Orkest en... Uh, maar ja, er wordt in Den Haag met het bottenmes uh, ja, in de uh, cultuur bezuinigd. Ja, ja. Dus Holland Symfonia is nu alleen nog maar ballet. Ja. Begeleidend orkest. Okay. En, uh, maar wij gaan een ensemble zien, een ja. aantal leden van dat orkest. En die mensen komen daaruit, uit dat Holland Symfonia. Deels spelen ze er nog wel in, deels ja. zijn ze ontslagen. Ja. En proberen ze op deze manier natuurlijk toch aan hun uh, inkomen te komen. Ja, ja. Uh, welke instrumenten... Gaan oh, het, is een, het is een ensemble met uh, een fagotist. Dat is de, de man die het ook een beetje opgezet heeft en ja. die begeleidt. Ja. Leender Boyens heet de man. er uh, is een hornist en een clarinetist Dat is dan het, ja. uh, zeg maar het blaasgedeelte En dan heb je een bassist, cellist en twee violen. Het is een zevende Blazen en snaren.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 We beginnen morgen, zoals gebruikelijk, om drie uur. En de kerk gaat open om half drie. Half drie. En de toegangsprijs ook, zoals gebruikelijk, yes. vijf euro. Oké. Okay. En dan krijg men een keurig programma. En zolang ze er zijn, een kussentje voor op de kerkbank. <laughs> nou, kussentje dat blijft, blijft toch wel een heel erg. Euh, ja. Dat kussentje blijft heel erg. Maar ja. ja, je mag ook je eigen kussen meenemen, nemen, Johan. Ja, natuurlijk. Maar er wordt nog net om omvervolgd, oh. hoor. <laughs> misschien, kan ze, misschien kan je ze verhuren. Ja, ja bijvoorbeeld. Ja. Ja. Uh,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 want ik praat dan over Beethoven. Dat is over het algemeen groot. Ja, ja, ja, ja. Maar daar hou ik dan juist ja. dus, nou juist ja, zo van. Dus we moeten daar nog met, met, met Peter Tromp en Toos. Medebestuursleden moeten ja. we daar nog over gaan beslissen. Maar het zal wel weer in oktober zijn. Dat is over het algemeen de planning. Het, uh, als dat door zou gaan, wordt het iets van uh, de klasse van Maastricht de Staar... zoals je die hebt gehad in het verleden? Nou, wie weet. Ja, wie weet. Nou, je, je kopt hem al een beetje in, geloof ik. Hè? Ja. Het, uh, heemio, ja, ja. Ja, ik, ik vecht nog steeds voor een grote buitenactiviteit, uh, dat weet je. Maar uh, ja. ik ja. word steeds bij jullie met grote verliezen teruggeslagen. Hè, dus. ja, nou, ja, goed. Kijk, uh, Peter. Jij bedoelt de Carmina. Ja. Peter ja, en uh, Toos hebben natuurlijk de ervaring meegemaakt in 2000. En ja...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 dus je kunt ook geen financieel risico's nemen. Ik en geloof dat, dat dit de is een... subsidie. <laughs> is. We hebben de, de penningmeester al een paar keer uh, horen uh, uh, praten over het geld. De subsidiekraan gaat aan alle fronten dicht, ook ja. bij jullie ja. helaas. En er is al bij jullie nu al een Intreegeld. Ja, dat hebben we helaas moeten doen. Ja, dan ja. kom je niet onderuit natuurlijk. Nee, ja. nee, nee. En dat hebben we dan tot nu toe beperkt kunnen houden tot 5 euro.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 Goed zo. En, Dankjewel. Uh, hou we ons weer op de hoogte van de grote productie. Jazeker. Ja, dat is zo. Ben nee, Wij moeten nog even verder hè. Ja.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 Ik heb iets anders te doen op die. Uh, oh, je zal mij daar wel zien. Dat zeg je thuis zeker ook altijd als we aardappels verschil. <laughs> en we hebben vele prijzen, hè. Dus er zijn hele leuke prijzen te verdienen voor het schillen van aardappelen. Uh, kom lekker naar het dorp. Dan zie je ook de nieuwe fotowand op Tendels. Uh, op prachtig gezicht. En, en het zonnetje van, schijnt lekker, dus sorry, is sowieso uit. lekker op dus plein. Kom lekker naar het Kerkplein en dan uh, maken we er weer een gezellig feest van met z'n allen. Eén groot feest. Ja. Don, wij gaan door, door met de agenda, agenda hè? Ja. Uh,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 Kun je daar weer zien? Die is weer te bezien. Ja. Uh, we hebben ook nog het vintage weekend. Hè? Die, die, die, daar hebben we vorige week ja, daar over hebben we met de Roy over gesproken. Ja. Dat zijn uh, Volkswagens uh, die wat ouder zijn. En het ja. is een heel Volkswagen weekend ja. in Camping de Branding. Ja, Camping en dat is de Branding. Eigenlijk uh, gisteren al begonnen. Ja. Het gaat door tot morgen. En er is zaterdag, dus vandaag, een barbecue. En je kan daar gewoon naartoe en dan kan je meedoen. En de kinderen kunnen ook mee en die worden daar ook bezig gehouden. Morgen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 Mensen bezig en in beweging worden gehouden. Dat is een Zandvoorts initiatief van een aantal organisaties, inclusief een artsenpraktijk, uh, een beetje... waarbij de gezondheid voorop staat. En dat is wat mij betreft uh, de agenda. De agenda. Aangeschoven uh, de. ...voorzitter en presentator van Aan Zandvoort. Pieter Jouwstad, goedemorgen. Goedemorgen, heren, en dame. Wat geweldig dat we nu lekker in de studio zitten. Het heeft toch wel een ambiance ja, hier, moet heeft, ik zeggen. heeft weer wat anders, maar ja, eigenlijk ja. moeten we naar, naar Houtland, of... Ja. Pieter, wat is er in. Ik, ik krijg uh, zometeen op bezoek hier Henk Dorsman. En uh, oude zandvoorten zullen zeggen: Dorsman, de schuur van Dorsman. Inderdaad. Zijn vader, de beroemde Smit. Waar later in dat huisje uh, architect Wagenaar heeft gewoond. En als je in dat voertuintje kijkt, dan zie je daar nog een grote molensteen liggen. Waar de, uh, de banden, nou ja, de wielen werden beslagen door de Smit. Nog steeds een herkenbaar punt. Ja. Dorsman kent iedereen natuurlijk, Henk dus, Dorsman ook. Um, de strandpachter. Uh, weet alles van de zee en alles van de duinen. Uh, een uh, beruchte stroper, want daar is hij ook niet vies van. Het is een echte zandvoortuig. <laughs> nou, die komt zo meteen. Is dat ook iemand die met een net door de handen staat liep? <laughs> Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. Goed, Goed Pieter, uh, je blijft hier lekker uh, zitten, want je mag het straks overnemen. Wij uh, sluiten een beetje af. Ja. ja, de premier die uh, zei altijd, uh, we moeten kopen.